8 uur. Dit is Radio 1. Met Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal bellen we met Jasper Neven in Sofia. Hij was namelijk bij de blokkade van het parlement in Sofia. Is vanochtend opgeheven. Details daarover hoort u van Mark Visser in het NOS-journaal. In Bulgarije hebben demonstranten het parlement in de hoofdstad Sofia... dus urenlang geblokkeerd. Ongeveer 100 politici, journalisten en medewerkers... konden het gebouw niet uit. Het parlement.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 Bij botsingen tussen aanhangers en tegenstanders van Morsi... vielen sinds maandag elf doden. Het zuidoosten van het land heeft gisteravond last gehad... van zware regenbuien. De buien verplaatsten zich nauwelijks... waardoor op sommige plaatsen veel water viel... zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Door de hele straat uh, lagen niet bevaard met takken aan zijn bomen opvallen. Er waren heel veel straten die wat ondergelopen zijn. Kelders wat ondergelopen. Dus dat zijn wel uh, wat schadegevallen, inderdaad.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 Morgen brengt paus Franciscus een bezoek aan de Wereldjongerendagen in Rio. Vanuit Nederland zijn 300 jongeren afgereisd naar Brazilië. Onder wie Imke Krus. Het was uh, geweldig om te zien hoeveel uh, mensen er bij elkaar kunnen zijn in viering. En uh, een beetje druk in de stad dat wel. Het is uh, lastig om het vervoer uh, dan nog enigszins uh, behadbaar te houden. Maar ook dat brengt heel veel leuke dingen met zich mee. Ja, het was gewoon geweldig. En ook de Rotterdamse bisschop Hans van Hende is aanwezig in Rio de Janeiro... samen met drie hulpbisschoppen. De winst van Apple is voor het tweede achter en volgende kwartaal gedaald. De netto-winst kwam de afgelopen drie maanden uit op ruim 5 miljard euro. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat nog ruim 6 miljard. Apple-kenner Paul Texera vertelt wat er aan de hand is bij Apple. Veel van dit bedrijven uh, in de loop der, uh, van de geschiedenis in de IT hebben gedaan...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 Het weer dan. De regenbuien hebben het zuidwesten van het land bereikt. Komende uren krijgt ook de rest van het land ermee te maken. Maar na de buien klaart het weer op en wordt het 23 tot 29 graden. Jolanda van de Velden bij de ANWB met de file. File op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Nooddorp nog 2 kilometer. En door werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Knoppenzonzeel ook 2 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Vanwege de hitte worden er in Nederland speciale poelen voor dieren gemaakt. Daar straks een verslag van. En de jury in Heel Holland Bakt is onverbiddelijk. Dat merkte kandidaat Jolanda nadat haar broodpudding mislukte. Ze waren niet enthousiast, helaas. Maar ja goed, daar was ook niet goed uit de vond gekomen... En... Straks meer daarover. Politici in Bulgarije hebben urenlang opgesloten gezeten in het parlementsgebouw. En uh, uiteindelijk werden ze in de loop van de nacht bevrijd. Boze demonstranten hadden namelijk het gebouw geblokkeerd. Om vier uur vannacht werden ze bevrijd door de politie. Jasper Neven woont in Sofia. Was gisteravond bij het parlementsgebouw nu aan de lijn. Hoe was het daar? Uh, het was zeer gespannen gisteravond daar.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 Um, ik heb vernomen van uh, demonstranten die hadden barricades uh, opgeworpen uh, langs alle wegen. Uh, dat de politie redelijk wat geweld daarbij gebruikt heeft. Uh, de parlementariërs zelf die werden verborgen in gepanzerde politiebusjes uh, weggeleid. U heeft zelf ook meegedaan. Waarom deed u trouwens mee aan die demonstraties? W wat is uw drijfveer? Nou, mijn drijfveer is dat ik hier woon en uh, gezin heb hier. Uh, de Bulgaarse politiek, uh, zover ik die zie, is uh, behoorlijk corrupt en handelt heel erg in belang van oligarchen die, uh, die veel dingen bezitten. En uh, ja, ze mooi zich niet zozeer met de bevolking en het welzijn van de bevolking. Maar de Bulgaarse bevolking is toch recentelijk naar de uh, stembus gegaan... en heeft dus deze regering uh, nieuw gekozen? Nou, dat klopt niet helemaal. Inderdaad zijn ze recent naar de stembus gegaan. Uh, het probleem is dat de meeste Bulgaren geen vertrouwen hebben in een enkele politieke partij. De opkomst was ook maar 52%. Uh, bij de stembusgang uh, zijn de huidige regeringspartijen die niet de uh, verkiezingen gewonnen. Maar die zijn tweede en derde geworden. Dus de Socialisten en de Turkse minderheidspartij. Dus de veel Bulgaren voelen zich niet echt vertegenwoordigd uh, door deze regering. Ja goed, er is dus, dus boosheid over die politiek. Het gaat om de corruptie. Trekken die uh, politici zich, zich überhaupt iets aan van alle protesten? Nou, wat ik zie um, en hoor op uh, televisie hier, is dat politici bezig blijven met elkaar beschuldigen van corruptie. En ik hoor eerlijk gezegd van, het, uh, van de regering niet echt concrete plannen over hervorming, over corruptiebestrijding, over maffiabestrijding en dergelijke. En dat maakt ook dat na 40 dagen van protesten de, uh, de, pro de mensen die protesteren behoorlijk gefrustreerd raken... En de roep om hardere acties uh, neemt dan ook toe onder de mensen die protesteren. Ja, Denkt u dat dit het begin is van hardere acties? Um, ik denk voorlopig niet. Het parlement uh, heeft een zomerreces na morgen. Uh, de zitting van vandaag is uitgesteld. Uh, ik verwacht dat er of nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. of dat ze doorgaan. En dan gaan de protesten vanaf september uh, waarschijnlijk ook weer door. Ja, dus er komt een soort van, de, van, van zomerstop eigenlijk? Daar is gewoon. Er zullen wat demonstranten blijven demonstreren in Zelfia, maar omdat het parlement uh, met zomaar is, uh, zullen dat waarschijnlijk niet heel veel zijn en ook geen confrontaties. Maar een alternatief is er, is er niet, want uh, de oppositie, als ik uw verhaal goed begrijp, wordt voor hetzelfde van beschuldigd. Uh, dat klopt en dat is ook het uh, grote probleem. Uh, keer op keer uh, zijn er nieuwe partijen opgestaan die uiteindelijk ook corrupt uh, bleken te zijn. Uh, sommige mensen steunen wat kleinere partijen... die uh, de, bij de vorige verkiezingen niet uh, kiesdrempel hebben gehaald. Uh, maar dat is uiteindelijk het grote probleem. Uh, dat de uh, meeste mensen zien geen goed alternatief. Ja. En dat kost waarschijnlijk uh, jaren om daaruit te komen. Uh, het is wel dat nu voor het eerst een groot deel van de bevolking... echt duidelijk uh, opstaat tegen corruptie en verandering wil. Ja. Mag ik nog even uh, feitelijk een paar dingetjes vragen? Ik weet niet of u daar antwoord op heeft. Maar uh, zijn er veel mensen gearresteerd? Uh, zover ik weet zijn er geen mensen gearresteerd op het nieuws. Uh, wat ik wel gehoord heb, is dat een aantal mensen gewond zijn geraakt. Uh, gisteravond al zag ik beelden van het ziekenhuis met een uh, aantal mensen met halfwonden. Uh, op Facebook vertellen mensen dat er uh, gisternacht nog meer gewonden zijn gevallen. Maar duidelijke cijfers uh, zijn er nog niet overgegeven. Ja, en alle politici zijn uh, weer vrij in die zin om te gaan en te staan waar ze willen. Ja, behalve het parlement dat durven ze er niet meer in vandaag. Dat begrijp ik want die zitting van vandaag die oorspronkelijk gepland stond die is verdaagd. Meneer Neven, ik dank u wel voor uw verhaal. Ja, graag gedaan ontwikkelingsorganisatie CoordAid gaat actief armoede in Nederland bestrijden. In Breda worden kleine ondernemers geholpen, mensen die een klein bedrijf opzetten met behulp van een uitkering. In Arnhem en Nijmegen zijn plannen voor een versmarkt opgezet door boeren en bewoners. En ook in Den Haag komt een project. We gaan over praten met Christel Asra van Koortheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Normaal gesproken praten we met u over projecten in het verre buitenland. Waarom richt u zich nu op Nederland? Nou, dat is voor ons eigenlijk iets wat we al, al langer doen, maar op een iets andere manier dan zoals we dat nu gaan inzetten. We hebben al jaren een programma dat zich op bescheiden schaal richt op het financieren van kleine projecten gericht op armoedebestrijding in Nederland. Maar we kiezen er nu voor om een, om een andere lijn in te zetten en daar wat actiever mee aan de slag te gaan. En waarom kiest u voor die andere lijn?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 Ja. Dat willen wij versterken. Heeft het misschien ook iets mee te maken van dat het wel raar is... om wel armoede in het buitenland te bestrijden... maar armoede in je eigen land links te laten liggen? Nou, wij zijn inderdaad van mening dat, uh, dat je niet je ogen moet sluiten voor je eigen achtertuin. En, uh, en ook in je eigen land uh, actief kunt zijn op het gebied waar je internationaal ook uh, mee bezig bent. Dus dat vinden we absoluut belangrijk. Ja. Ik uh, heb net al een beetje in de inleiding wat uh, kleine voorbeeldjes uh, genoemd. De versmarkten, opgezet ja. door boeren en, uh, en bewoners. Maar ja, uh, is het ook niet een ergens uh, oneerlijke concurrentie? Want uh, de plaatselijke groenteboer krijgt er een, uh, een concurrent bij. Nou ja, kijk, wat wij willen doen is we willen kijken van wat, waar is een behoefte aan en uh, wat houdt mensen tegen. En uh, toegang tot gezond uh, en duurzaam, lokaal geproduceerd voedsel, dat is, uh, dat is iets wat mensen gewoon belangrijk vinden. En vandaar dat wij zeggen van nou laten we dat initiatief wat daar lokaal ontstaat, laten we dat ondersteunen om het verder uh, te brengen en ook te kijken van nou hoe kun je ook de aansluiting vinden bij wat er al. In maar ja, in, in, in, in het buitenland weet ik van Korté... dat ze altijd ja. goed opletten uh, om te voorkomen dat het een lokale markt verstoort. Um, gaat u ja. dat ook in Nederland doen? Nee, natuurlijk zullen we heel goed opletten... dat uh, dat, dat, dat lokaal geen, uh, geen rare dingen gaat, uh, gaat opleveren. Van de andere kant, bedoel, er is genoeg concurrentie van supermarkten... van andere uh, bedrijven die ook zeg maar, bezig zijn... maar die doen dat op een andere manier. En die, nou ja, die hebben wellicht wat... Uh, Hogere, hogere drempels voor degenen die het wat moeilijker hebben om, uh, om daar toegang toe te krijgen. Dus daarin denken wij van, nou ja, dan kunnen we kijken, kunnen we tot een manier komen om juist die toegang voor nou ja, een grotere groep mensen mogelijk te maken. En die projecten in Nederland, gaat die nou ten koste van projecten in het buitenland, of komen ze erbij? Uh, het gaat niet. Ten koste van projecten in het buitenland. Uh, de, nou ja, het, het grootste deel van het werk blijft, uh, van Coordeed blijft in het buitenland. Gewoon het doorgaan zoals dat nu, uh, zoals dat nu gaat. Het, het programma wat wij al in Nederland draaiden... Uh, dat zullen we gewoon wat, uh, een, een, een nieuwe invulling geven. Dus het is niet ten koste van iets. Mevrouw Asra, ik dank u wel voor het gesprek. Christel Asra van Coordeed. Heel graag gedaan. Het heeft even geduurd, maar gisteravond werd de baby van Kate en William... dan eindelijk aan het volk getoond. Daarover straks. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Eerst het succesnummer van Omroep Max. Heel Holland bakt. Vanavond is de ontknoping. Wekelijks keken er gemiddeld meer dan een miljoen mensen na. Wie zijn die mensen toch? Dat vroeg Maak Robin Visser zich af. En hij vond er twee.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 Er waren ja. nog wel meer van die oeps-momentjes. We, nee. We zoeken een oeps-moment. We zoeken een oeps-moment, ja. En ze was nog wel gewaarschuwd. Oh, wat erg. Ik ging zo en ze gleden zo. zo tegen de zijkant. Ja, ze heeft hem laten vallen, hè? Ja. Klopt. Ja, ze heeft hem laten vallen. Is dit een, een oeps-moment? Tuurlijk, want alles wat misgaat is een oeps. Ja. Daar dus baal je gigantisch van.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 We zullen zien wie er vanavond vindt, want dan is dus die slotaflevering van Heel Holland bakt, uitgezonden dus door Omroep Max. De ABB laat weten dat alle files zijn opgelost, Nou, is ook weer een prettige mededeling. Kunnen wij naadloos over naar Engeland, prins William en zijn vrouw Kate. Die hebben voor de deuren van het St. Mary's ziekenhuis in Londen hun zoontje getoond. Paak kwam gisteravond om 13 minuten over acht met de baby naar buiten. En Arjen van der Horst, dat was goed getuimd. Ja, voor mij wel. Want ik ja. zat net in de uitzending <laughs> toen dat uh, live gebeurde. Uh, ook, ook een moment waar wij de media uh, heel lang op gewacht hebben. Al weken stonden we daar natuurlijk. Of veel van mijn collega's in ieder geval. Uh, en deze lange zit was uh, eindelijk voorbij. Ja, precies. Live in het acht uh, uur uh, journaal. Mooi moment. Ze komen naar buiten, ze laten hem zien. En ze zeggen ook wat. Ja, William begon te zeggen dat het een uh, zware jongen was. Hij is 3,8 kilo... En dat ze nog steeds geen besluit hadden genomen over een naam. Uh, beide ouders uh, zeiden natuurlijk dat het een ja, bijzonder emotioneel en speciaal moment was, die geboorte. Er werd nog gevraagd Ja, op wie lijkt hij, waarop William grapte. Gelukkig uh, lijkt hij op Kate, hij heeft in ieder geval meer haar dan ik. En daarop liepen ze weer naar binnen en even later vertrokken ze richting... Kensington Palace en daar zal het paar de komende tijd verblijven. Ja, ik vind het fascinerend dat ze nog niet weten hoe dat jongetje heet. Staan ze dan boven die wieg, zeggen ze uh, uh, kindje nummer 1, uh, hoe gaat het? Ik bedoel, dat, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Nou, William zei dat ze eerst de baby wilden zien voordat ze een naam uh, zouden bedenken. En ja, hij zei, we gaan er gewoon even over nadenken. Hij zei er nog wel bij, zo snel mogelijk, maar we hebben echt geen enkel idee of indicatie wanneer dat gaat gebeuren. Of is het een uitgekiende strategie? Want dat kan natuurlijk ook, Arjen. We hebben eerst met z'n allen moeten wachten. Een beetje mist over de uitgerekende datum. Vervolgens met z'n allen wachten uh, voor op, op het moment dat dat getoond wordt. En nu met z'n allen wachten op de naam. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat ze wel alles volledig in eigen hand hadden. Dat zag je ook gisteren of maandag bij de geboorte. Uh, de baby was al aan het einde van de middag geboren... maar werd pas vijf uur later bekend gemaakt. Dus de regie hebben ze strak in handen. Of ze dit nu ook doen om maximale aandacht te krijgen... dat lijkt me ook weer wat overdreven. Ik denk dat je als jonge ouder vooral met rust gelaten wil worden. Dat ja, ook. Maar ja, het zijn royals. Hè. We horen trouwens alleen maar enthousiaste Britten. Um, is er nu überhaupt een zuurpruim te bekennen in het Koninkrijk? Oh, die zijn er genoeg, hoor. Ik bedoel, dit is een land uh, waarin veel steun is voor de monarchie... Um, 80% zag je weer uit de laatste opiniepeilingen. En die mensen vinden het vast leuk dat er uh, zo'n baby is. Maar wat je wel proefde, en als je bijvoorbeeld naar Talk Radio luisterde van de BBC... is dat mensen die gigantische media-aandacht wel een beetje overdreven vinden. Ik hoorde een man zeggen van ja, sla ik mijn krant open gisteren... en dan heb je 16 pagina's alleen maar, over, de, alleen maar over die baby. Waar is het echte nieuws gebleven? Ja, dat vragen wel meer mensen zich uh, af. Maar het is ook een beetje zomer, hè? daar heeft het misschien ook wel mee te maken. Goed, wij spreken jou vast en zeker op het moment dat de naam bekend wordt. Arjen, dankjewel voor dit moment. It's amazing. It's amazing. amazing, amazing, amazing, amazing.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 When you run Thinking it's doomsday You got to let it go So you run So you was dat. Amazing. Het grootste internationale jongeren-evenement ter wereld... is begonnen in Rio de Janeiro. De Wereld In de Braziliaanse stad zijn honderdduizenden... rooms-katholieke pelgrimjongeren neergestreken. Uiteraard zo komt dat de nieuwe paus Franciscus er is. Eén van die pelgrims is Imke Kruis. Zoals bij de openingsmis en ze vertelt hoe het was. Ja, super. Het was uh, geweldig om te zien... hoeveel uh, mensen er bij elkaar kunnen zijn, een in inviering... En, uh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 Alleen hij heeft zijn opwachting op de Wereldjongeren Dagen nog niet gemaakt. Die zal hij donderdag maken. Ja. En wat verwachten jullie van de nieuwe paus? Wat, wat, wat verwacht je daarvan? Ik verwacht dat het een, een, een heel leuk en gezellig feest gaat worden. Want nou ja, wetende van de voorgaande WED's is het eigenlijk altijd een ontzettend leuk, gezellig feest geweest. Waarbij wij eigenlijk ja, met alle het, het feestje wel maken en dat de paus daar.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 ...heel veel gedacht heeft aan de rest van de wereld, aan, aan de minder bedeelden van, onze, van deze wereld. En ik denk dat dat juist voor de jongeren wel heel erg aanspreekt. Dat wij uh, eigenlijk een voorbeeld aan hem kunnen nemen over hoe hij omgaat met onze wereld. En dat wij als jongeren daar uh, misschien wel net zo of, proberen in zijn voetsporen te treden. Een beetje die solidariteit en uh, dat iets ja. doen voor de medemens, uh, wat hij heel erg centraal ja. heeft gesteld.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 ...dagen zich mee bezighouden. En natuurlijk niet te vergeten het jongerenfestival... ...wat uh, naast de WD of naast alle evenementen in de plaats vindt. Imke Cruz was dat vanuit Rio de Janeiro. Onze verslaggever Louis Dekker die reist deze week langs de Waddeneilanden... ...op zoek naar hoe de eilanders de crisis te lijf gaan. Arco, even een vraag. Is de man van NOS al aan boord? NOS, hoor. Dan laten we nu rijden. Bedankt. Dag. U mag baan 2 nemen. Dank u. Oké, okay, goede reis. Zo, na half negen hoort u alles over de veerbotenruzie die maar voort blijft woekeren. De man van Nos, Louis Dekkergeten, is onderweg naar Ter Schelling. Ik kwam bij een dokter.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 Aanhangers van de afgezette president Morsi zijn vannacht in Cairo beschoten door onbekenden. Daarbij zijn volgens Al Jazeera een dode gevallen en een onbekend aantal gewonden. Op beelden van de tv-zender zijn mensen onder het bloed te zien in een ziekenhuis. De schoten werden gelost toen een groep aanhangers van de ex-president een demonstratie hield in het noorden van de stad. De afgelopen twee dagen is het geweld in Egypte weer toegenomen.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 En plaatselijke en regionale besturen in China mogen de komende vijf jaar geen nieuwe kantoren bouwen. Met dat verbod wil president presidentie de corruptie in zijn land aanpakken. En ook wil hij de buitensporige uitgaven van de overheid afremmen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weerplaza.nl.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 Jolanda van der Velde bij de ANWB. Heb je een file, Jolanda? Een file in Zuid-Limburg. Een vrachtwagen met pech op de A76 van Heerden naar Geleen. De rechterrijschok is dicht bij Spouwbeek. Ook de afrit is voorlopig dicht. Vanaf nut staat er twee kilometer file. Straks Bert Koenders. Hij houdt, hij houdt zondag toezicht op de verkiezingen in Mali. Maar eerst de Wadden. Laten we beginnen met een lesje elementaire economie. Concurrentie is goed, want concurrentie verlaagt de prijs, dat wordt gezegd. Maar Op de Waddeneilanden werkt het toch een tikje anders. Op Ter Schelling woedt een veerbotenoorlog. Rederij Doeksen heeft er last van, heeft last van een prijsvechter. Doeksen loopt nu zoveel omzet mis... dat de reder het mes zet in de verbinding naar buur-eiland Vlieland.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 We zijn er. Louis Dekker is gearriveerd op Terschelling. Hij is nu halverwege een wadden Vanavond bij Joost in de avondeditie van het Radio 1-journaal... hoort u meer over de economische situatie op de Wadden. Nou, lettend kijkt de Verenigde Naties toe... op de verkiezingen in Mali komende zondag. Aan het hoofd van de VN-Vredesmissie in het West-Afrikaanse land... staat oud-minister Bert Koenders. En hij vertelt aan onze correspondent Koert Lindeijer... waarom de verkiezingen in Mali zo belangrijk zijn.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 Bent u ook zo benieuwd of hij daar won met zo'n reportage? Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Dat gaat eerst eventjes over geld en de zorg. Er wordt voortdurend over gediscussieerd. Verslaggever Trudy van Rijswijk belicht deze week... vanuit verschillende perspectieven de knelpunten. Ze is vandaag met uh, Swanika Drachtsma in gesprek. Praktijkondersteuner GGZ. En dat gesprek vindt plaats in een huisartsenpraktijk. Ja, okay. Op de moment uh, dat ik uh, geen patiënten uh, in de spreekkamer heb...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 Maar dan moet het ook wel durstaan gefaciliteerd worden dat we kunnen uitbreiden. We hebben niet zomaar die ruimte om te zeggen ga van één dag naar vier dagen. Dus dat zou ze kunnen zien hoe dat werkt. Ah, suggestie voor de minister. Minister Schippers. Morgen gaat de serie weer verder en dan hoort u hoe het er aan toe gaat bij een medisch specialist in het ziekenhuis. Jolanda van der Velden bij de ANWB met een vrachtwagen. Nee, nee, een personenauto met pech stond er even op de A20... van Hoek van Honderd naar Gouda. Er was ook een rijstrook dicht. Die is weer open. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht nog twee kilometer. En die vrachtwagen in Zuid-Nederland dan? Die is alweer vertrokken. Oh, snel, snel, snel. Dankjewel. Oké. Okay. Christopher Vroom dan. Was, dat was de grote publiekstrekker in het profcriterium van Stiphout. Midden van de Tour de France draait de komende weken volop mee in het Criterium Circus. Hij gaat er drie rijden in Nederland. Verslag even, Floris van Hoorn was bij de eerste in stiphout. Goedemiddag! Goedemiddag. Ga ja. je achterdoor? Helemaal. Ja. En daarna achter ooit inzetten, ja? Bij meneer Kolen, de gele er uiteraard komt naar Stiphout, was dat een kwestie van die moet ik hebben? Ja, van step uit was dit uh, zeker een must het jaar. We hebben uh, tien jaar lang, van de laatste dertien jaar, tien jaar de gele trui gehad. En voor deze gele trui uh, drie jaar niet. Dus het was een absolute must. Nou uh, gaat het dan gelijk over bedragen. 40.000 euro voor Chris Froome, klopt dat? Dat zit in de buurt. Het is iets meer, maar het zit in de buurt. Is dat rendabel? Haalt u dat eruit? Ja, Geer de Trui trekt toch sowieso extra, uh, met name wielerliefhebbers. Ze komen speciaal voor de geert de Trui. Die man zien, misschien een handtekening, uh, fotootje maken. Uh, trekt extra publiek, zeker extra publiek. Kop, kop, hey, doorrijden, door, kom! door, uh, Chris, uh, is it bad luck for British cycling that uh, you won uh, the tour and a day later uh, the princess gave birth to a son? De geboorte van de koninklijke baby overheerste het nieuws in Engeland en er was weinig aandacht voor de overwinning van Froome. Maar erg belangrijk vindt hij dat niet. Het doet namelijk niets af aan de tijd die hij in Frankrijk had. It doesn't take anything away from from the month I've just had and and obviously being able to win the yellow jersey. We gaan eens kijken of we de gele trui, de yellow Jersey gaan zien van Christopher Froome. En we gaan hem wat vragen stellen in het Swahili, de taal die hij sprak toen hij de eerste jaren in Kenia Nairobi woonde. You've got a lot of reactions, uh, of course. Uh, did you hear something from Bradley, Bradley Wiggins? I, I haven't heard from him now. You didn't spoke to him? I haven't spoken to him now. Disappointed? Uh, no, no. I mean, he's focused on the tour. Of Christopher Froome heeft sinds het succes nog niets now. gehoord van zijn voorganger Bradley Wiggins. Maar ja, die is druk bezig met de ronde van Polen. Binnenkort gaat Froome richting Engeland om bezoeken te brengen aan de sponsors en of er een huldiging komt. Ja, dat betwijfelt hij eigenlijk. But a ceremony as such, I'm not about that. beetje aansluit. Uiteraard onder aanvoering, daar komt hij van Toerwin Quest Christopher Vroom. Geef een geweldig applaus. Hij heeft al één ronde het parcours kunnen verkennen samen met ons. Onze... Wanneer zal er een periode van rest voor um, well, this is, this is quite relaxing. Een uh, lange periode in Frankrijk uh, these, these en de criteriums in België. En nu in Nederland so zal straks ook Christopher Froome even een rustpauze inlassen. Om daarna naar Colorado te gaan. Wat geeft geven toe, hij is moe. Maar ja, wie is dat niet na een ronde van Frankrijk? I think it's it's perfectly normal to be a bit tired after after the race. We gaan hem vrijmaken, hè? bang. Waarom hoort u nou pang? Nou, dat hoort u omdat het startpistool kapot was. Vroom hinderde het overigens niet. Heel verrassend, hij won in Stiphout. Carol Emerald ze was gisteren bij Knevel en Van de Brink om te praten over het succes in Groot-Brittannië, het land van Vroom. En hier is ze al op Radio 1 Liquid Lunch. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten.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 Drieertjes wachten, hè? dan is het lunch weer. Althans, hier op de radio. Radio 1 met Jurgen. Caro Emerald was dat met Liquid Lunch. In Nieuwegein wordt een winkelcentrum gesloten... en gehouden vanwege een mislukte plofkraak. Gebeurt op last van de explosieve opruimingsdienst. RTV Utrecht-verslaggever Leonie de Jong die staat bij dat winkelcentrum. Hoogzondveld in Nieuwegein. Wat is de EOD daar nu aan het doen, Leonie?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 Ja, dat het uh, ja, explosieven zijn. Overigens uh, spreekt de politie niet van een plofkraak omdat er uiteindelijk niks is ontploft. Nog van een ramkraak omdat het niet duidelijk is of de auto die erbij betrokken is uh, ja, ook daadwerkelijk uh, de automaat heeft geramd. Die is wel in brand gevlogen en daar is alle schade eigenlijk door ontstaan. Uh, ja, de vlammen stonden huizen hoog en staken boven uh, de winkels uit. Uh, waardoor ook uh, de tegenoverliggende woningen zo'n 34 uh, ontruimd moesten worden. Maar geen plofkraak, geen rampkraak. Is er wel wat ontvreemd? Nou, uh, de halve gevel uh, is in ieder geval ontzet. Of daarbij ook iets ontvreemd is, ook dat is nog niet bevestigd door de politie. Maar dat lijkt mij bijna onmogelijk gezien de schade. de ontzettend veel brandschade aan de gevel. En is bekend hoeveel mensen dit uh, hebben gepleegd? Zijn er getuigen van? Ja, uh, het schijnt dat er getuigen zijn geweest en die hebben vier personen gezien. Uh, ja, hoe die zijn weggegaan, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, er staat hier dus een witte golf, helemaal zwart geblakerd. Uh, daar zijn ze dan mee aangekomen, maar uh, ja, er is ook nog niks duidelijk over. Die vier personen die dus gezien zijn. En die robot, is die al ver? Is die al, al, al bezig? Ja, die is al bezig, alleen vanaf hier heb ik niet het zicht. Weet ik ook niet uh, hoe ver ze zijn. Het afzetgebied is intussen wel vergroot met zo'n 100 meter. Waardoor het zicht voor ons, uh, de pers, maar ook omwonenden, uh, heel onduidelijk is. Ja, en daardoor weten we dus ook niet hoe lang het nog uh, gaat duren. Nee, winkels blijven uiteraard gesloten. Maar ook winkeliers die hier staan, de tegenoverliggende uh, rijwielwinkel... Uh, blijft natuurlijk gesloten. De kaasboer met zijn kar is maar weer onverrechte zaken uh, naar huis gegaan. Uh, ja, zo zijn er nog meer winkels die gesloten blijven. En hoe lang dit allemaal gaat duren is nog onduidelijk. Hou ons ook op de hoogte. Leni de Jong was dat van RTV Utrecht. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Martijn van Beek. Vandaag beslist de rechter of de ramen aan het zandpad in Utrecht dicht moeten. En dat zorgt voor paniek onder de prostituees, schrijft NRC Next. De krant portretteert vier dames die werken aan het zandpad. De grote foto's is hun gezicht niet te zien, zodat ze onherkenbaar zijn. In de interviews zeggen de vrouwen dat ze allemaal aan het werk willen blijven. Maar ze vrezen dat ze straks slachtoffer worden van foute pooiers. Volgens het Financiële Dagblad zouden de meeste prostituees... graag een coöperatie oprichten waarbij ze als ZZP'ers kunnen werken. Eigen baas dus. Maar de hoge huur van de boten vormt een probleem. Die moeten ze dan terughuren van de huidige exploitanten die nu juist hun vergunning dreigen te verliezen. Het meisje van 10 dat gistermiddag in Walibi ernstig gewond raakte in de wildwaterbaan El Rio Grande... is het tweede slachtoffer in korte tijd. Vorige maand raakte in diezelfde attractie een jongen gewond. Daarna zijn al wel maatregelen genomen. Dat is echt een woordvoerder tegen Omroep Flevoland. Uh, personeel is opnieuw uh, gebriefd over veiligheid en er zijn extra veiligheidsborden geplaatst bij de attractie. Hoe het tienjarige meisje precies gewond is geraakt is nog onbekend. De wildwaterbaan El Rio Grande is nu dicht omdat het technische rechercheonderzoek doet. led kunnen voorkomen dat zeeschildpadden... in netten van vissers terechtkomen en sterven. Blijkt uit een experiment van een groep zeebiologen... al gepubliceerd in het tijdschrift Biology Letters... van de Britse Royal Society. De onderzoekers deden de proef bij het Mexicaanse schiereiland Baja California. Om de vijf meter plaatsen ze lichtjes in de netten... en daardoor liep het aantal zeeschildpadden dat in de, in de draden verstrikt... raakte met 40 procent terug... Tegelijkertijd werd er niet minder vis gevangen. Onderzoekers denken daarom dat de schildpadden de lampjes kunnen zien... Maar vissen niet. Naar schatting komen jaarlijks honderdduizenden zeeschildpadden... als bijvangst om het leven. Vrijwel alle soorten worden met uitsterven bedreigd. En tot slot veel mensen doen op Twitter verslag... van een opvallend grote vallende ster gisteravond. RTV Oost heeft, verzaam, heeft enkele reacties verzameld. Zo duidelijk nog nooit gezien. Het leek wel een gloeiende tennisbal, twittert Joke Prins. Volgens andere tweets werd hij groen. Carleen noemt het zelfs de mooiste vallende ster ooit. Ja, en volgens RTVO's is er weinig bekend... over wat er nou precies te zien was gisteravond. Mogen we een wens doen, hè? Ja, ja ik heb het niet gezien, dus dat mag ik ook niet wensen. Mag je dan ook niet wensen? Ah, dat is dan wel weer. Ja, maar, ik wens u veel nieuws toe de komende tijd. Gewoon ook na de klok van 9 uur. Want dan gaan we gewoon verder met het nieuws... hier op deze zender op Radio 1. De zomer van 2013. look in my eyes. De speciale zomeredities van Opium, het cultuurprogramma van Radio 1.